Al 72 dagen kan Israël ongestraft de Gazastrook blokkeren. 72 dagen lang. 72 dagen lang sluit de criminele Israëlische regering de mensen in Gaza af van alles wat ze nodig hebben om te kunnen overleven: voedsel, medicijnen, hulpgoederen, niets uit de Gazastrook op dit moment in. En 93% van de mensen in Gaza leeft inmiddels in een accu. ziekenhuizen zijn gebombardeerd vanwege tekort aan medicijnen. 72 dagen lang pleegt Israël deze verschrikkelijke misdaad. 19 maanden, 19 maanden lang, kan Israël al ongestraft een genocide plegen. In 19 maanden zijn ruim 50.000 Palestijnen door Israël vermoord, is Gaza totaal verwoest, zijn vluchtelingenkampen gebombardeerd, zijn hulpverleners vermoord zijn ziekenhuizen gebombardeerd, is honger ingezet als wapen, 72 dagen illegale blokkade en 19 maanden genocide, oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad. En al die tijd keken Nederland en deze minister toe en dekte Israël af. Moedwillig en bewust werden de Israëlische oorlogsmisdaden door deze minister en dit kabinet onder het Genocide die wordt gepleegd in Gaza. En dan het lef hebben. Om een slappe brief waarin je om een onderzoek vraagt. En een samenwerkingsprogramma blokkeert, Als een harde actie en een koerswijziging te presenteren. Dat is ziek. Als je hier na 19 maanden genocide mee komt. Dan is dat ziek. Als je dit doet na al die oorlogsmisdaden die Israël heeft gepleegd. Dan is dat ziek. Ziek. Ik heb er geen andere...